3 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De storing bij Ziggo in Limburg is voor het grootste deel voorbij. Volgens Ziggo hebben de meeste klanten in Limburg... weer toegang tot internet en bellen via een vaste lijn. De storing ontstond vanochtend. Er was sprake van een signaalstoring van het centrale netwerk... naar de regio Limburg. Op sociale media werd volop geklaagd, want mobiel internet er kon nog wel. Volgens een woordvoerder heeft in de loop van de middag... iedereen in Limburg weer toegang. Voor het eerst dit jaar is het kwik in de beeld boven de 20 graden uitgekomen. Daarmee geldt vandaag als de eerste officiële warme dag van het jaar. Aan het begin van de middag werd in de beeld 20,2 graden gemeten. De eerste officiële warme dag komt dit jaar aan de vroege kant. Normaliter gebeurt dat pas halverwege april. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt vandaag stilgestaan bij de genocide in Rwanda, die 25 jaar geleden begon. De volgende moord tussen Hutus en Tutsis kostte het leven aan 800.000 tot 1 miljoen mensen. In Rwanda zelf wordt een krans gelegd bij een herdenkingsmonument en er is een avond waken. Bij die herdenkingen zijn zeker 10 staatshoofden aanwezig. De Keniaanse hardloper Marius Kipserem heeft de marathon van Rotterdam gewonnen. Hij liep een tijd van 2 uur 4 minuten en 11 seconden. De snelste tijd ooit in Rotterdam gelopen. De Nederlander Abdi Nagee werd vierde, maar hij liep wel een Nederlands record. Hij klokte een eindtijd van 2 uur 6 minuten en 18 seconden. Het oude record was ook al in zijn bezit. Het weer. Zonnig, vanmiddag is het 16 tot 21 graden. Vooral in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het noorden droog en zonnig. En in het zuiden mogelijk wat buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. Vanaf dinsdag is het weer een stuk frisser. Dit was het journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Soms voel ik me slecht. But you need so far meer.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 Away and out of reach from me, but you're here in my heart. So who can stop me if I decide it's on my destiny?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 Some fairy tale plans Just something I can turn to Somebody fumamos como fumamos la siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo, activo, que yeah. se jode, que no, que no.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 Anders is wat ik mis Je nee. kan beschermen, dat is mijn doel ja. Ik word twaalf, die bitch, ik mis niks Ik hou van make-up, sex, maar dit gaat te ver uh, We don't need to go there You don't wanna go there hij is van mij oh, oh, oh, niet van jou, maar van mij.